Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Dat vaccineren gaat nog wel even duren. Volgens het RIVM kan het zomaar een jaar duren voordat iedereen die wil is ingeënt tegen corona. De verwachting is dat de eerste prikken ergens begin volgend jaar worden uitgedeeld. Te beginnen met ouderen en andere kwetsbare mensen. Het is een hele klus voordat de rest van Nederland ook gevaccineerd is. Het heeft onder meer te maken met de verschillen tussen de vaccins. Wat het lastig maakt is dat de vaccins verschillen in hoe lang je ze kunt bewaren, met hoeveel ze verpakt zijn. Misschien straks ook wel in of ze werken bij ouderen of bij risicogroepen. Kwetsbare mensen krijgen het vaccin toegediend door hun huisarts. Voor de rest van Nederland gaat de GGD grote vaccina vaccinatiehallen inrichten. Een man van 40 is opgepakt voor de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië. Vanochtend vroeg werd het gebouw in Den Haag beschoten. Buurtbewoners hoorden tientallen knallen en de straat lag vol kogelhulzen. Een man uit Zoetermeer zit nu vast. Ook is zijn auto in beslag genomen. De politie heeft gisteren een kleine vrachtwagen vol illegaal vuurwerk gevonden. De wagen stond met een lekke band naast de snelweg. Toen een weginspecteur wilde helpen en in de laadbak keek, zag hij wel heel veel verdachte dozen staan. Hij belde meteen de politie. Een van de bestuurders ging er snel vandoor. De ander, een man van 23, is opgepakt. En hond Doedek is een echte schoonmaker. Tijdens een wandeling zoekt hij naar zwerfafval en brengt dat naar een prullenbak. Is volgens het baasje echt geen straf, want Doedek wordt er hartstikke blij van. Hij vindt het gewoon hartstikke leuk. En Het is natuurlijk een schaapshoedertje, maar hij eh, werkt zich dood dus door blikjes te zoeken. Oh, goed zo! Zoek de bak. Hij ruimt het op. Hij heeft elke dag wel vier vijf blikken. Vanmorgen had hij er al drie. Nou, en als er geen blikken zijn, dan neemt hij de plastic flessen. Er is altijd wel wat. En Doedek verdient er ook wat mee. Ieder blikje naar de bak is een brokje waard. Het weer prima. Blikjes raap weer. Het is rustig. Vannacht komt het af tot zo'n zes graden. Morgen meer bewolking. S avonds kans op regen en een gaatje of dertien. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB.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 Ja, en het wordt draait door. Dat doen we maar eens even met een uurtje voeten van de vloer, mensen. dat ik uh, toen samen met een paar formaten van mij ook zo'n huistuin en keukendiscotheek had. Om het publiek te vermaken met huiskamerfeestjes en wat, uh, wat dan ook. En het was ook uh, zo'n ideaal nummer om even je lichtinstallatie uit te proberen hoor. Met, uh, met dit nummer. En denk niet dat uh, de Amerikanen of Italianen nog een patent hadden op uh, disco en dancehits. Dat was deze ook. Maar die kwamen wel uit België. Rovo met Flash Night on a Disco Night. Even een uh, kleine surprise voor vanavond in uh, Zandvoort. Rijd door met eventjes, even gewoon lekker dansbaar muziek. En dat uh, mag ook wel, denk ik uh, eerlijk gezegd. Uh, want ze zijn allemaal lekker lang. Uh, dus je kunt er ook extra uh, hard uh, je radio bij je aanzetten. Ik weet niet of dat verstandig is uh, met uh, deze tijd... Dat de buren daar ook een beetje van mee kunnen genieten. Lijkt me soms ook wel eens lastig hoor. Als je aan de ketting moet liggen. Dat je toch een beetje een uitlaatklep nodig hebt. Nou, daar zorgen wij dan wel voor. Desnoods zet je dan maar even een koptelefoon op je dads. En dan kun je het even goed nog wel hard horen. Um, flir, flirts. Ooit nog een vermaarde uh, producer, Bobby Orlando. Zo heette de man voluit. En dit was ook van zijn hand. Passion. Van de Conway Brothers. Uh, Turn It Up was eigenlijk een van uh, de meest bekende songs die ze hebben gemaakt. En dit was uh, van een latere tijdstip, of zelfs uh, binnen de jaren 80 dat ze dat nog hebben uitgebracht. Maar het was wel een voorbeeld. Raise the Roof, Crystal met een uh, langere uitvoering van After the Dance is Through. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rockin' your world. Talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking, talking about rocking Talkin rockin Talkin rockin your world. van uh, eens en daarna hoor je er nooit meer wat van. Nou, dat is eigenlijk ook wel een beetje het uh, geval en van toepassing ook op Wix Company. Het is uh, een groep die ooit uh, um, uiteindelijk voorloper was uh, van jammers schijnt. Tenminste, dat uh, zegt het internet. Maar wel is uh, de man uh, die daarachter zat, Richie Weeks en dat is de, de grote man, denk ik, van Wix Company. En die heeft dit uh, natuurlijk uh, in 1981 tot een hele grote dancehit weten te brengen. Die Wicks Company, daar was ook een uh, ene Sherpettibone bij betrokken. Die man uh, die uh, mixte de hele boel af. En uh, dat was ook nog een uh, vermaarde producer. Die heeft ook nog uh, dingen van George Michael zelfs nog gedaan. Dus dat uh, zegt toch ook al uh, heel wat, uh, denk ik, uh, zo te weten. Een uh, saltzangeres die de heer heel heel in het uh, vaandel heeft gestaan. Stramaine Hawkins en Fall Down. ...nummers die het tijdvak tussen 1980 en 85 beslaan... ...wat ik in dit uur heb gedraaid. Maar het is eigenlijk ook een beetje de herinnering... ...van nummers en platen die ik zelf gekocht heb... ...om een drive-in-discotheek mede mogelijk te maken... ...met de, de toenmalige vrienden Richard Kreuger en Bert Bosman. Dat waren de rakkers. En het, uh, ja, dat ding dat heette Powerhouse. Kan ik me nog herinneren. Daarom dat is, uh, wel, uh, dan praat ik al wel echt uh, begin jaren 80. Dat, dat idee. Maar goed. Uh, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan dit. Ik moet wel even iets uitzetten, want anders uh, gaat er iets hopeloos er doorheen uh, tetteren. En dit is de laatste die we dus uh, tot aan het nieuws van 8 uur gaan draaien. Ook weer het uh, werk van Bobby O, maar dan uitgevoerd door Divine. En die was dan al de tijd ver vooruit, hoor. Moet ik je eerlijkheid toch al van zeggen. Als het gaat om Pride at the Beach, uh, dit soort nummers zullen daar ongetwijfeld nog wel eens een keer in voortkomen. Een van uh, de floor fillers van die tijd. Shake it up. Spreek je zo. Aan de andere kant van Achtuken. Maar dan met Alternative FM.